Het aantal moorden in Londen is dit jaar tot nu toe iedere maand fors toegenomen. In januari werden acht moorden gepleegd in de Britse hoofdstad. In februari waren dat er vijftien en in maart ging het om 22 moorden. Daarbij wordt het mes steeds vaker gebruikt als moordwapen. De politie in Londen maakt zich zorgen over de toename van het aantal moorden... en zegt vaker preventief controles uit te gaan voeren. Ook wordt er een speciale taskforce in het leven geroepen... om geweld op straat aan te pakken. De dating-app voor homo's Grindr deelt informatie over de HIV-status van gebruikers met twee bedrijven. Dat zou blijken uit Noors onderzoek. De dating-app verstuurt de informatie naar twee bedrijven die de app Grindr moeten verbeteren. Het gaat om data waaruit valt af te leiden wanneer gebruikers voor het laatst zijn getest op HIV en of ze het virus hebben. De importheffingen die China heeft afgekondigd voor bijna 130 Amerikaanse producten... hebben geleid tot een nerveuze stemming op de beursvloeren in New York... De Dow Jones sloot op een verlies van bijna 3 procent. De Chinezen leggen op onder meer varkensvlees een invoerheffing van 25 procent. Dat is gelijk aan het tarief dat president Trump heeft aangekondigd... voor de import van Chinees staal. Beleggers zijn bang dat dit de voorbode is van een Chinees-Amerikaanse handelsoorlog... met wereldwijd ingrijpende gevolgen. Het weer, het is regenachtig en het koelt af naar zo'n 9 graden. Later vannacht opklaringen...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 Zometeen is hier uh, dichter Krijn-Peter Hesselink. Hij heeft een nieuwe bundel, Toondoof. En uh, we bespreken de film Sweet Country. Maar eerst een verhaal van onze schrijver deze week, Alke Hulst. Brak door met de roman Kinderen van het Ruige Land. Schreef ook Slaap Zacht, Johnny Idaho. En ik herinner me, Titus Broederland. Vorig jaar een uh, reisboek, motelsongs en deze week elke nacht... een verhaal bij de voorbije dag. Alke Hulst, goeienacht. Hallo. Elke nacht een uh, verhaal bij de voorbije dag, uh, de komende vier nachten. Wat is het uh, thema vandaag geworden, Tweede Paasdag? Uh, ik ga iets uh, voorlezen dat enigszins uh, met Pasen te maken heeft, maar ik ga ook op de uh, filosofisch-theoretische tour. Oké, okay, dat is altijd uh, leuk. Nou, dat moet blijken, hè? Dat moet nog blijken. Nou, ga je gang. Het was een curieus bericht. Braziliaan probeert Jezus te redden en valt Romeinen aan. De betreffende godsdienstwaanzinnige wilde de onvermijdelijke uitkomst van het passiespel vermijden... door met een motorhelm de acteur af te tuigen die een lans in Jezus zij stoot. Ik zal Jezus niet laten sterven, zo had hij omstanders medegedeeld. Het herinnerde me aan een korte science-fiction-roman die ik als tiener gelezen had... en die ik vanmiddag weer eens uit de kast trok... Zie de mens van Michael Morcock, een boek uit 1969 over tijdreizen. Het begint al dus. De tijdmachine is een bol gevuld met een melkachtige vloeistof... waarin de reiziger drijft, gehuld in een rubberpak... ademend door een masker dat verbonden is met een slang... die naar de wand van de machine leidt. De bol scheurt open bij de landing... en het naar buiten stromende vocht wordt opgezogen door de stoffige bodem. De bol rolt hobbelend over grond en keien. O Jezus, o God, o Jezus, o God, o Jezus. O God, o Jezus, o God, Christus, wat gebeurt er met me? Ik ga eraan, dit is het einde. Dit verdomde ding doet het niet. O Jezus, o God, wanneer houdt dat rotding op met hobbelen? De tijdreiziger in kwestie is ene Carl Glockauer, Engelse zoon van Oostenrijkse Joden en belangrijker, volledig geobsedeerd door de figuur Jezus. Wanneer de kant zich voordoet, reist hij terug naar het land in de tijd van de verlosser, die niet goed bij zijn paasei blijkt te zijn. Zoals er dan meer niet klopt. Maria is geen maagd meer, Jozef is een oude zeur. Deze kou neemt de plek in van de raaskalende zoon van God en speelt diens rol conform de Bijbel. Hij houdt een bergreden, hij laat zich verraden door Judas Iscariot, hij wordt gekruisigd. Maar van een wederopstanding blijkt geen sprake te zijn, getuigen deze slotalinea. Later, toen zijn lichaam gestolen was door bedienden van de doktoren die geloofden dat het bijzondere eigenschappen bezat, deden geruchten de ronde dat hij niet gestorven was, maar het lijkt al te rotten in de snijdkamers van de doktoren en zou spoedig vernietigd worden. Zie de mens is een schoolvoorbeeld van een tijdreisparadox. Carl Klokhaler houdt de bergreden... waarvan hij de tekst uit zijn hoofd kent... omdat hij die bergreden tichteer gelezen heeft. Maar hij kon die bergreden alleen maar lezen... omdat hij die zelf zo'n 2000 jaar tevoren had uitgesproken. Maar wie heeft de tekst van de bergreden dan bedacht? Niet Karl. die zit slechts in een feedbackloop. Hij herhaalt wat hij herhaalt wat hij herhaalt... zonder aanwijsbare bron. Ergo, niemand heeft de tekst van de bergreden bedacht... Die is ontstaan uit het niets of er altijd geweest. Aristoteles wees er al op dat alle beweging door een kracht moet zijn ontstaan omdat niets uit niets voortkomt, ook gedachten niet. Het wezen dat die kaskade van bewegingen in gang bracht de eerste beweger moet dus onbewogen zijn. De onbewogen bewegen. Met een beetje goede wil zou je een tijdrijd dus kunnen opvatten als een theoretisch bewijs dat de onbewogen beweger bestaat. En dan ben je bij het godsbewijs van Thomas van Aquino... dat luidt dat er een eerste oorzaak moet zijn geweest van alles wat bestaat... en dat die onveroorzaakte oorzaak God moet zijn. Maar wat mij betreft... bewijs van tijdreisparadox vooral bij tijdreizen onmogelijk is. Zoals het inherent paradoxale concept van de onbewogen beweger suggereert dat de vraag over het ontstaan van het universum... de verkeerde vraag is. Omdat er geen begin is... Alles bewoog altijd al. En het is ons probleem dat we daar met ons verstand niet bij kunnen. Over godsbewijs en het uh, begin van het alles en de paradox van het, uh, van het tijdreizen. Auke, dank je wel voor het uh, eerste verhaal van deze week. En uh, geniet Geen nog daar. van deze tweede paasnacht en graag weer tot morgen. Tot morgen. Uit Australië van de Bamboos en dit is de nieuwe single die heet Lid Up. De rubriek heet Open Kaart 150 vragen over werk en leven. De gast is Krijn-Peter Hesselink, dichter, voordrachtskunstenaar, vertaler, romanschrijver. En hij heeft een nieuwe dichtbundel uit en die heet uh, Toondoof. En daarin gaat hij op zoek naar de poreuze grenzen van onze ogenschijnlijk zo wel omlijnde identiteit. Hartelijk welkom, uh, Krijn-Peter Hesselink. Hallo. Uh, gefeliciteerd allereerst ja. met, je, met, met je bundel. Dankjewel. -jij bent, jij bent een dichter die eigenlijk volgens mij eerst op het podium is begonnen en pas, pas later... Uh, op papier tot de, tot de lezer is gekomen. Uh, ja, nou dat, ik, ik ben wel gewoon begonnen met het schrijven van uh, gedichten. Niet, uh, maar, oh, niet, ik ben niet geboren op een podium. Maar inderdaad, ik ben in eerste instantie... Uh, via het Poetry Slam uh, circuit bovenkomen drijven. En uh, vervolgens bleek uh, eigenlijk vrij snel al... Uh, uit mijn hoofd. Eind 2006 ben ik, in, uh, ben ik Nederlands kampioen poetry geworden. En begin 2007 heb ik gedicht in Hollands Maandblad uh, gepubliceerd. Dus dat uh, papier kwam wel vrij snel na het, uh, maar na goed, het podium. Maar goed, je, je doorbraak was als, ja, uh, als podium, uh, als voordrachtskunstenaar. Ja. Maakt het eigenlijk uit uh, of, je, of je zeg maar al gewend bent om het heel erg op het podium te doen. en, en daarna gaat publiceren op papier? Verandert dat je poëzie? Uh, nou, dat weet ik niet zeker. Ik weet wel dat ik... Uh, uh, eigenlijk niet eens zozeer omdat dat mijn intrinsieke interesse was... maar meer omdat dat podium belangrijk voor me was. In eerste instantie uh, mijn gedichten heel erg uh, uh, de neiging hadden... om naar poontes toe te schrijven. Omdat dat het op het podium lekker doet... als, je de, als de laatste regel even zo'n uh, uitsmijter is. En... Uh, verder niks tegen uitsmijters. Maar het kan wel een beetje een maniertje worden of zo. Dus dat ben ik op een gegeven moment wat af gaan wenden. En iets anders wat misschien wel zo is. Is dat omdat het... Uh, uh, ja, en dat is eigenlijk niet veranderd. Uh, dat, dat het voor mij heel erg belangrijk is. Dat de taal zoals die daar op de pagina staat. Dat die ook... Uh, organisch gesproken kan worden. Hè. Je hebt in, in uh, Tonnes Oosterhof die publiceert, die schrijft sommige gedichten en dan zie ik dat op de pagina staan en dan denk ik hoe zou je dit in godsnaam moeten lezen? En uh, dat is verder geen uh, kritiek, maar het is gewoon wel anders. Dat ik, dat ik, ik probeer altijd, uh, uh, alles wat een gedicht is, moet in principe organisch lezend uh, uh, uh, uh, tot zijn recht komen voor mij. Wil je een uh, gedicht voordragen? En uh, misschien maar meteen het, het openingsgedicht van de bundel. Dat is goed. Dat heet Joy in Repetition. We leefden in de tijd van de LP. En we wisten, de naald kon vervangen, de plaat kon vervangen. De muziek bleef hetzelfde. En zo niet, dan toch. We waren met velen, met armen en benen... met haarlokken, huidschilvers, alles kon vervangen... En zo niet, dan toch. Maar wie waren wij in die veelheid om koortsig, meezingend... meestampend het gekraak te negeren... dat pas wegviel toen God op de cd overstapte... waardoor alles in één klap bij hetzelfde bleef. Een tijdsbeeld, een, een beeld van een generatie... Uh... Ook een, een inleiding op, het, uh, op, op het de bundel. Waarin het, waarin het voor een deel... Er zitten meer referenties aan muziek in de bundel. Er ja, zitten klopt. meer referenties aan uh, identiteit. Wat hier ook al zit. Ja. Van, van wie, wie zijn wij. Het onveranderlijke. Versus het vergankelijk is ook een thema ja, dat ik mee moet ja. ontdekken. Wat voor thema's heb je zelf in die, in die bundel gestopt? Waar, waar gaat de bundel oh. volgens jou over? Ja, Heel veel. En je hebt ook al heel veel uh, gras voor mijn voeten weggemaaid. Um, wat in ieder geval een heel belangrijk uh, ding voor mij was. was in, het, in het leven word je voortdurend geacht om uh, te weten wat je wil. He, je, en uh, tegelijkertijd weet ik van mezelf dat ik, dat ik niet overzie wat mij allemaal drijft. Ja, als je psychologen vraagt, dan zeggen ze van ja, 90% van een beslissing wordt onbewust genomen. En uh, dan ga je opeens een huis kopen of je gaat een, een kind verwekken. En dat doe je dan dus eigenlijk terwijl je helemaal geen overzicht hebt over je eigen uh, drijfveren. En uh, dat vind ik beangstigend. En ik vind het nog beangstigender als ik bedenk dat ik... Ik heb dat huis gekocht. Dat heb ik niet echt gedaan, trouwens. En ik heb dat kind verwekt. Dat heb ik wel echt gedaan. Uh, en uh, uh, uh, over acht jaar zit ik daar nog steeds aan vast. Maar wat weet ik over mezelf over acht jaar? Dus je, je neemt beslissingen. Alsof je een soort samenhangend beeld hebt van wie je bent... en wie je zal blijven. Terwijl eigenlijk, we doen maar wat. En dat, die, dat omgaan met je eigen, uh, ja, de ongrijpbaarheid van wie je zelf eigenlijk bent... en ooit zal zijn, hoe je daarmee om moet gaan, dat heb ik verkend in, de, in het boek. Want veel mensen zeggen dat juist als, als het grote ideaal. Dat ze zichzelf willen blijven, dat ze dicht bij zichzelf willen blijven. Dat zijn ja. allemaal variaties op hetzelfde thema. Maar ja. jij zegt eigenlijk, je kunt jezelf helemaal niet, niet helemaal kennen... Uh, ja, nou ja, je kunt natuurlijk wel jezelf. Uh, uh, uh, ja, ik weet. Ik, ik vind het schitterend. Mensen, ik wil mezelf blijven. Dat zou betekenen dat ik op een of moment niet mezelf zou kunnen zijn. Dus dat ik, dat ik uit mezelf iets zou gaan doen. wat niet uit mezelf voortkomt. Dus het is een hele rare manier van praten. Iedereen zegt dat maar. Je moet jezelf zijn. Maar uh, uh, uh, hoe kan ik nou uit mezelf iets anders zijn dan wat ik toevallig uit mezelf. Ben, wat, wat, wat, wat betekenen die woorden? Ben ik nou heel wazig aan het praten? Nee, zou nee, ik begrijp, ik begrijp goed wat je zegt. Maar ik, ik denk dat ze doelen op een soort onwaarachtigheid. Dat je iets ja, doet dat, dat, dat, dat, dat niet om... uit jezelf voortkomt, maar gedwongen ja, het door komt een situatie. van buiten, precies. Maar dat, dat, dat veronderstelt dan dat je dat zou kunnen over. Er bestaat zoiets als zelfsuggestie. Je, je, je, je, je, je kunt zo graag verliefd willen zijn. dat je jezelf wijs maakt dat je verliefd bent op iemand. En hoe weet ik in godsnaam dat dat of dat aan de hand is? Of ik op dit moment echt dit voel, of dat ik het heel graag wil voelen. En hoe dat, hoe dat zit. Dus dat, dat uh, en het, ja. De zelfverloochening. Ja, de, nou ja de, de, de, de, he, al die woorden suggereren dat het duidelijk is wie je bent, en dat je vervolgens keuzes maakt van ofwel ik blijf trouw aan mezelf, ofwel ik ben niet trouw aan mezelf. Terwijl, uh, ja waar, waar baseer je dat, die, die, die zelfkennis eigenlijk op? Dat, uh, ja. En het is een heel onpraktische manier om te leven. Want het, op, op, als, als je zo, zo denkt, dan kom je nergens meer toe. Dus die, dat idee dat we een overzicht hebben van onszelf... dat is, dat is, dat is voor, een, voor een pragmatisch uh, functioneren... als je in de praktijk iets gedaan wil krijgen van uh, levensbelang. Wat dat betreft is het een... Uh, een gevaarlijk boek. Een gevaarlijk gevaarlijk boek. <laughs> het, het zou ook kunnen gaan over dat, dat jij veel um, disciplines bewandelt. Je vertaalt, je schrijft ja. romans, je doet voordrachten, je maakt muziek, mm -hmm. je bent uh, dichter. Je bent in het verleden geloof ik ook nog een soort economisch uh, activist geweest. Dat is waar. <laughs> die die uh, vuilnis in de bijenkorf legde om te kijken of mensen dat ineens als uh, waardevol zouden gaan zien. Zeker. Dus in die zin heb je ook wel vele paden bewandeld inmiddels. Ja, ja, ja, nee, dat, dat, dat, ik, ik, dat, dat, ik heb inderdaad moeite om mezelf uh, te beperken. Dat is inderdaad wel een, een... Ja, waarom zou je ook? Nou ja, het is wel ja, ergens wel... wel uh, kijk, als je, als je één ding kiest en daar echt heel goed in wordt... en dan andere mensen vinden ook allemaal dat je daar heel goed in bent... dat, dat is misschien wel... Uh, krijg je een... Uh, ja, daar zou je verder mee kunnen komen in het leven... dan met een heleboel dingen doen... en dat iedereen denkt van, ja, maar wat... Wat ben je nou eigenlijk? Wat ben je wat nou je? eigenlijk? Ja, ja, precies, ik weet niet... Dus, ik weet niet of mensen dat denken, maar goed. Zullen we beginnen met de kaarten? Ja, hier, ja dat is het idee van vandaag. Hier zijn ze. Ja. Um, nou, laat, laat ik er een paar voor je trekken. En dan, dan regeert de wederkeur. Kijk hier, zo. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Ga je gang. <laughs> wat moet iemand van je weten om je echt te kennen? Nou, is ja, dit is natuurlijk een vraag. hele toepasselijke vraag. Maar dan ook, wat moet ik in godsnaam hierop antwoorden? Dit is nou net de hele worsteling waar ja, je niet uitkomt. Ja, dit is uitspraat. de hele worsteling waar ik niet uitkom. Precies, <laughs> ik, ik, ik, ik denk dat ik pas. Oké. Okay. Lijk je op je vrienden? Wat een rotvraag, hè? Lijk je op je vrienden? Ja, vast wel, hè? Ja, vast wel. Maar welke vrienden dan? En waar, in welke zin lijk ik dan op hen? Nou, is er een gemene deler in jouw vriendenkring die eigenlijk iedereen treft? Uh, nou, dat vind ik nog niet zo makkelijk. Er, er zijn wel veel rare. veel buitenbeentjes zitten ertussen. Want je vindt jezelf ook een buitenbeentje? Um, um, ja, misschien wel een beetje. Ja, ik denk dat er veel mensen zijn die, die op hun manier toch. Uh, die, uh, je hebt van die mensen en die rollen als het ware vanzelf in een, in een plek in het leven. Ze doen een studie die goed bij ze past en daar komt dan een carrière bij. En dat lijkt gewoon allemaal heel organisch uh, klik, klik, klik uh, in elkaar uh, te sluiten. En ik kwam van mijn studie af en ik dacht, wat, wat, wat, wat moet ik? En dan... Uh, ja, dan, uh, toch, uh, ja dat, dat, en dan krijg je dus ook dat ik dat ik en uh, bij dat uh, instituut voor Economische Disharmonisatie betrokken ben geweest, nog in mijn studietijd. En uh, uh, uh, later dan. Uh, ja, het, het werd wel allemaal een beetje artistiek uiteindelijk, maar dat heeft wel uh, bijna. Zeven jaar geduurd van me afstuderen. Totdat, he, toen ik dichter werd of toen ik een beetje naam begon te krijgen als dichter. Toen was het wel een beetje alsof ik landde. van Nu ben ik iets aan het doen waar ik misschien nog niet heel rijk van word. Maar wat ik wel op feesten en partijen kan zeggen dit is wat ik doe. En andere mensen uh, uh, waarderen dat en dat klopt. Je bent iets aan het doen wat, wat klopt. En tot die tijd was ik een beetje aan het uh, zoeken. En ik denk dat veel van mijn vrienden uh, veel hebben gezocht. Ja. Daar kennen jullie elkaar ook van? Van, van zoeken? zoeken. Niet. Nee. nee. Niet, niet in het café leren kennen omdat jullie daar... Uh, Allebei niet wisten doodend. wat we met onszelf moesten. Nee. Nee, ik geloof niet dat er een gemeenschappelijke delen is... van hoe ik mensen heb leren kennen. Dat... Uh, ja, gewoon. Je doet, ik, ik heb dus altijd wel he, allerlei dingen gedaan... en dan kom je mensen tegen... en uh, degene met wie het klikt, uh, daar, uh, die blijven dan haken. En dat, uh, zullen, we, uh, zullen we de volgende vraag uh, verkennen? Waar lopen je relaties op stuk... Ja, een gevoelige vraag. Wat een... Ja, uh, een, uh, uh, uh, yeah, mijn huidige relatie is niet stuk aan het lopen, hoop ik. Dat uh, is hier... Ja, dat is ik. Hebben we afgeklopt. En uh, uh, uh, eerder relaties uh, uh, zouden er wel eens op stuk gelopen kunnen zijn. Dat ik, dat, ik niet, dat ik moeite had om te zeggen... Dit is wie ik ben, dit is waar ik voor kies. En dan blijf je dus een beetje... Uh, weifelend van uh, ja, hoe ben ik alsof je meer verbaasd denkt: ik, ik ben in een relatie dan ja? Want, want je moet eigenlijk ook daarmee zeggen: ik, ik ben van jou en ik blijf bij jou. Ja, en, en, ik, en al die ik, ik, wel overwogen, al die heb ik, ben ik tot de slotsom gekomen dat jij echt bij mij past en dat wij samen een bestaan op moeten gaan bouwen. En daar dat type uh, uitspraak heb ik dus nogal moeite mee om dat te doen, dat is, uh, ja. Ja, dat kan een patroon worden. Laat, ja. Laten we de volgende vraag doen. Waar walg je van? Nou, waar ik aan moet denken, ik denk niet dat het beste antwoord is... maar waar ik aan moet denken is dat ik, dat ik een, dat een tijd terugkwam met nieuws... dat uh, Luthubert uh, uh, een anderhalf jaar uh, nazi is. Uh, uh, overtuigd aanhanger van het natie. Uh, dat bleek uit de biografie ja, precies, van, uh, van ja, Hazeu. Ja, uh, nou, de, de brieven die Hazeu had gevonden. En dat, uh, dat, dat is wel een... Uh, want, de, want hij is poëtisch, denk ik, zeer aan jou verwant. Ik, ik ben in ieder geval ten diepste door hem uh, beïnvloed. Als ergens in mijn, uh, mijn uh, ja, de vijfde klas, middelbare school, dat ik hem ontdekte. En uh, ik denk dat er geen enkele dichter is van wie ik zoveel gedichten uh, uh, uh, ken. En, en uh, ja, zijn. Uh, Ze is ook wel, eigenlijk met name zijn. zijn Eerste, uh, zijn historische debuut. Ik of de zijn naam. Dat is een, een, een bundel wat ik altijd al las als... In ieder geval deels uh, reagerend op de Tweede Wereldoorlog. En uh, ja, als die man dan opeens daar zo in blijkt te hebben gestaan, dan ga je van die hele bundel je afvragen, heb ik hem wel goed gelezen? Of, hè, wat, of gaat heb dat iets over het hoofd Gaat gezien? dat iets anders betekenen dan het altijd heeft beschreven? Uh, voor mij? Misschien wordt hij op termijn er ook wel een interessanter, dichter van. Het wordt zeker niet minder. Ik heb hem duidelijk meer gelezen sinds weer. <lacht> Het je... is op dit moment zeker een interessante dichter voor mij. Ja. En hij was jong. Ja, ik ik hoef het ook niet goed te praten. Maar omdat iemand toevallig goede gedichten schrijft, ga je dan ook dingen goed praten. Ging nou ja, dat, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik weet niet meer wie dat was. Maar er was iemand die zei uh, van ja, hij was nog maar een puber. En, uh, maar hij was 19, 20. Oh ja, maar en het... dat, dan, dan, uh, dan heb je al stemrecht. Hè? Dus dat, dat, dat, maar het dat, is toch steeds jong? Het hè? is wel jong, maar het is niet... Uh, uh, uh, ja, als, als, als, als, Geen kind. Het is niet 14 of 15. Hè? Het is niet. Dan, je, je, het, het, het, ja, op dat moment reken ik iemand. Op het moment dat ik iemand tegenkom van 19. die, die, die, die verwerpelijke standpunten uh, uh, uh, verkondigt. van het type. zoals Hitler dat gedaan heeft. Dan, ben ik, dan denk ik niet van ach. Nee, nee. Ja, dat is wel zo. Dan, uh, dan, uh, Laten we nee. de volgende vraag uh, bekijken: wat is het grootste offer dat je voor je werk bracht. Nou, misschien wel de... Maar ik weet niet zeker of dat een offer is. Nou, laat ik eerst de zin afmaken. Uh, misschien wel de, het, het gebrek aan zekerheid. Wat ik, uh, kijk, als ik iets heb vervloekt de afgelopen jaren... is dat ik geen stabiel inkomen heb, stabiele bezigheden, stabi ja, stabiliteit in, in wat, je, wat je doet. En tegelijkertijd zijn alle keuzes die ik heb gemaakt... die, die, die zijn daar... Dus, ik koos steeds weer in de praktijk voor wat mijn vrijheid gaf... en de mogelijkheid om, om, uh, om uh, ja, die uh, kanten van mezelf te ontwikkelen... die ik het belangrijkste vond, literatuurkunst. Ja. Um, dus... Ja, dat is wel een heel consequent keuze van me. Daar waar ik blijkbaar achter sta. Uh, maar uh, ja, dat is wel heel vaak dat ik dan weer dacht van... waarom doe ik me dat nou aan? Ja, dat snap ik. Laten we de laatste vraag, de, de laatste kaart... Uh... Heb ik een doel voor ogen? Ik neem even een slokje van mijn water. Uh, laten we zeggen met dit boek of met mijn werk... Om het een beetje overzichtelijk te houden. En, uh, nou, ik zou mensen willen, uh, in beweging willen brengen. Uh, uh, uh, uh. Ik kon weer een heleboel doelen. In beweging brengen over van hoe, hoe de wereld is. Ja. En hoe het leven is. Aan het denken zetten bedoel je? Ja, aan het denken zetten. Ja, maar aan het denken zetten is heel erg van uh, heel theoretisch. Ik kijk van boven naar, naar en ik analyseer. Terwijl ik, uh, uh, ik zou hopen dat dat niet alleen bij theoretisch nadenken blijft, maar dat dat ook iets doet met hoe je in het leven staat en met hoe je, hoe je handelt, hoe je, wat je doet. Echt ja, bewegen. Echt, bewegen echt, eh, echt anders in het leven staan. De bundel heet uh, Toondoof. Krijn uh, Peter Heslik, dankjewel. Uh, graag gedaan.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 I'll just be glowing here for you I know exactly what you'll do Yeah, you come running And you could wake the morning with your gaze Have it coming back for days And I'd come running Yeah, you could will with it just one eye. A willingness in me to rise, you get things running. I best be warming up my legs. I can see you lift your head, it's getting sunny. Or well, I'll be tanned and I'll be charmed I'll be breathless in your arms.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 Ryan Downey was dat met het uh, nummer Running. 1 minuut gemaakt door Maartje Duin, de vijfde uit uh, de reeks gevangenis. Pst. Eén minuut. De gevangenis. Ja, het eerste wat je doet is, uh, ja, op het moment dat je, je, bed, je voor het eerst mijn bed moest opmaken op de politiebehoefte in een cel, dat je dan toch stil gaat staan aan thuis. Ik woonde toen op dat moment nog thuis bij mijn moeder, dat dat toen voor me gedaan werd. <lacht> ja. Nou ja, je krijgt een uh, matras overtrek die je, er, die je er overheen kunt doen. Dan heb je kussenslopen waar je kussen in kunt doen. En een deken die over het bed heen doet, dat je toch warm, een warm bedje hebt. Dat was de eerste keer dat ik zelf een bed op maakte. Ik had er ook moeite mee, moet ik eerlijk zeggen. De, Laco, of de dekbed of de hoes over het matras heen krijgen... er zijn, die, die, die zijn uh, niet van die elastiek, er zijn die losse. Ja, het schuift elke avond, dan uh, lag ik op de matras in plaats van op de, op de hoes omdat het verschoof. <laughs> maar uh, ja, op een gegeven moment ga je het vaker doen en dan uh, gaat dat ook wel beter. Dat is ook wel een fijne eraan. Ik ben, vanaf dat moment ben ik geleerd ook echt voor mezelf zorgen sinds ik uh, in de tentie ben gaan zitten. De gevangenis, gemaakt door uh, Maartje Duin. De in Oostenrijk wonende Britse producer Christopher Taylor... werkt onder de naam Zoon. En hij heeft een uh, nieuw album dat er nog niet is... maar wel alvast één track. En dat heet NIL. up when What have we done? Sweet Country, een Australische western van de man die eerder bracht... Samson en Delilah, Warwick Thornton. Op cinema CinemaNL kreeg hij vijf sterren. Ook de Volkskrant, NRC en de films, filmkrant waren zeer lovend. We leggen het voor aan de liefhebbers, het gewone publiek... en onze eindredacteur en filmliefhebber Lotje IJzermans zit tegenover me. Sweet Country, vertel. Ja, het is uh, inderdaad een western, maar als je dan denkt aan uh, duellerende cowboys... en postkoetsen, saloons en hoorhouses, dan, uh, ja, dan kom je echt heel erg bedrogen uit. Want het is eigenlijk gewoon meer een uh, arthouse-film. We gaan even luisteren naar de trailer. Harry march. It's over North Creek Station... I need to fix up my trap yard. I was wondering if you could help me. Where'd you get your black stock from? Oh no. Yeah. We're all equal here. We're all equal in the eyes of the Lord. No. Come on. No, no, no, no, no. Shut up! No, no, no. Come on, you little bastard. Ah. You run away, I'll shoot you for desertion. Een fragment van de trader van Sweet Country. Waar gaat de film over? Ja, Je hoorde net al, uh, hij vroeg naar de black stock. En uh, dan denk je misschien... Is dat, zijn dat zwarte koeien of zo. Maar dat gaat dan over de originele inwoners... van Australië, de aboriginals. En de film gaat over... de slechte behandeling, of beter gezegd... de rechteloosheid uh, die er altijd was... ten aanzien van die aboriginals. Dit is natuurlijk een verhaaltje, een plot. Sam en Lizzie, een uh, aboriginal echtpaar... dat bij een uh, hele aardige boer werkt... worden tijdelijk uitgeleend aan een buurman-boer. En uh, die blijkt natuurlijk een racist. En die akelige buurman-boer. Die verkrachte vrouw dreigt een man te vermoorden, maar de Aboriginal man schiet uit noodweer. Dus die boer dood. eigenlijk echtpaar, uh, vlucht dan de oudbek in, omdat ze helemaal niet verwachten dat zij uh, überhaupt een uh, proces zullen krijgen. En een uh, blanke possie gaat hun dan opjagen. Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal? Ja, dat is heel grappig. Die regisseur, uh, Warwick Thornton, die kreeg altijd van al zijn vrienden te horen: nou, ik ken nog een goed verhaal, daar zou je een film over maken. En dan zei hij altijd: Nou, schrijf maar op hoor. En een geluidsman van de eerdere film, van Samson en Delilah... die deed dat ook echt. En hij vertelde een verhaal wat zijn grootvader... in de jaren twintig van de vorige eeuw was overkomen. En dat was dus dit verhaal, heel goed en dramatisch als gegeven. Maar het was een geluidsman en geen scenarist. Dus het was een slecht script. Dus toen hebben ze nog scenarist Stephen McGregor erop gezet... Toch wordt het overal een, een western genoemd, maar wat je nu vertelt zou ook nog kunnen duiden op een historisch drama of een, of een uh, thriller of iets anders. Nou, dat had het ook kunnen worden, maar Warwick Thornton die wilde per se een western. En daarover zei hij het volgende: we een western om een much darker kind of racist undertone, or a much more violent existence of a town, or a much more naive concept of uh, culture and humanity. So that's what I that's that's what really grabbed me about the film is that I could go as hard as I wanted. And I went as hard as actual reality let me. Het rouwen trekt hem aan in het uh, genre van de western meer dan de, dat hij een historisch drama had willen maken. Er zit ook geen muziek bij de film. Nee, het, uh, nee, maar ook ook helemaal niets. Dus geen filmmuziek, maar ook niet van die mooie. Uh... Uh, ja, zo'n soort drone-achtige klank die dan uh, spanning suggereert of zo. Er zit gewoon helemaal niks. Alleen het geluid van de natuur, de voetstappen, de stemmen. En uh, ja, heel erg kaal. En dan zijn er ook nog scènes waarin ook zelfs geen dialoog... of niet het geluid van de voetstappen zit. Die zijn helemaal blanco wat betreft geluid. En dat zijn eigenlijk scènes uh, waarin die vooruitblikt naar de dromen of zo die de personages hebben... of terugblikt naar hoe ze zo geworden zijn... Zitten er bekende acteurs in? Ja, twee Australische acteerkanonnen. Sam Neal van uh, onder andere De Piano en Peaky Blinders uh, recent. En Brian Brown, die ken je misschien nog wel van uh, de Tom Cruise film Cocktail. Uh, of bijvoorbeeld de Baz Luhrmann film Australia, ook een Australische uh, regisseur is dat. Maar um, hoe goed zij ook zijn, die twee uh, Australische kan uh, kanonnen... Het meest indrukwekkend zijn eigenlijk de mensen die uh, geen acteerervaring ervaring hebben. Namelijk de aboriginal acteurs. Of acteurs zijn het eigenlijk niet. Zij leven zich gewoon zonder enige ervaring. Leven, doen zij aan inleving van wat hun voorvaders is overkomen. En dat, dat is echt indrukwekkend. Is het een, een, een film met een boodschap? Ja, absoluut. Uh, Thornton is zelf ook een uh, aboriginal. Of iemand van de indigenous peoples, zoals dat uh, netjes heet. Hij uh, groeide op in de buurt van Alice Springs. En uh, dat is waar Sweet Country zich ook afspeelt. En voor hem was het maken van deze film dan ook uh, echt, echt een persoonlijke keus. Maar had hij ook wel echt een, een maatschappelijk doel. Het in me was... Laten let's, let's we de truth van wie we zijn als a En hoe deze nation was born. And then if we look at it that way we will actually get some more knowledge about who we are and where we come from and now every step that we take in our future we'll have a better knowledge of who we were so we can make better choices about where we're going Wat vond je van de film ja, nou, Ik ben altijd wel gefascineerd door Australië. Door die hele gekke oorsprong van het land. Hè, dat alle, alle misdadigers daar naartoe gestuurd uh, werden. En door het absurde lot van de originele bewoners. Dus ik vind het sowieso leuk om naar een film over Australië te kijken. En daarbij krijgt deze film op het Filmfestival van Venetië... echt een staande ovatie van maar liefst uh, zes minuten. Dat is echt heel lang voor mensen om uh, gewoon te gaan staan en te klappen... omdat ze het mooi vonden. En uh, ja, dat is ook niet voor niks. Het is gewoon een heel aangrijpend verhaal, intelligent verteld... Uh, prachtige desolate landschappen. Die heel kundig en mooi in beeld zijn, uh, zijn, zijn gebracht. Heel artistiek. Er wordt goed ingeacteerd. Het is allemaal precies wat de recensenten beloofden. Dus als liefhebber uh, kwam ik goed aan mijn trekken. Dat is eigenlijk ook wel de lijn in de, de reacties die we kregen van uh, luisteraars. Rinky Bartels uit Utrecht. Twee westerns in een week was voor mij misschien te veel. Hostaels met Christian Bill. Kon me nog uh, positief verrassen. Maar bij Sweet Country ben ik ergens halverwege weggegaan. De montage tergend langzamer. Was nagenoeg geen achtergrondmuziek. En ik verwachtte te vergeefs op een beetje tempo. Het deed mij denken aan de hateful eight... waarin Tarantino naar mijn mening ook te veel tijd neemt voor zijn scènes. Ook in Sweet Country voelen de scènes voor mij onnodig uitgerekt. En daardoor soms wat gekunstels. Ik, ik heb het einde niet gehaald en zal er daarom wel flink naast zitten. Want de kritieken zijn lovend. Klein lichtpuntje. De cinematografie was indrukwekkend. Maar helaas voor mij niet genoeg om de film te redden. Nou ja, ik, ik deel uh, haar of zijn Rinky. Rinky's mening niet, maar ik snap het wel. Want het is wel echt... Uh, nou ja, je moet wel echt de tijd nemen. En het is geen vrolijke film. En het uh, is gewoon wel een zit... We het niet altijd eens te zijn. Uh, Sweet Country, een, uh, een film die uh, door de recensenten zeer lovend uh, is ontvangen. Maar uh, niet iedereen kon hem waarderen. Lotje IJzermans, dankjewel. Ik kon hem wel waarderen hoor. Lottje wel. <laughs> en je kan dus uh, voor volgende week, hè, kunnen mensen nog een recensie sturen. Uh, dan gaat Atze de Vriezer, gaat uh, de net op Netflix verschenen uh, documentaire over Rodney King. Gaat hij uh, bespreken. Los Angeles 92 heet hij. Ja. Oordeel zelf vpro.nl a your own But you stay too sick to see, baby, I told you about my dream, I sang about this cage I found from, it liked to make me scream, I pour out my pain, and you make it your own, and you can't be rid of me. Can you see? Anywhere but America van de uh, J.C. Brooks en Uptown Sound uit Chicago was dat. De rubriek Door de Nacht. Mensen vertellen wat hen door de slapeloze nacht heen sleurt. Make it the night. En vannacht is dat schrijver en zangeres en liedjesschrijver en filosofe Eva Meijer. Je hoort een, een, een piano en um, daarna een treurige, maar ook berustende en vooral mooie stem. Blue, ooh, ooh, ooh, ooh. Blue van Joni Mitchell. Dat liedje heeft mij al um, eigenlijk een heel aantal nachten doorgeholpen en helpt me op verschillende punten weer de nacht door, uh, omdat het uh, troostrijk en treurig tegelijk is. Songs are like tattoos, you know I've been to see before, crown and anchor me. Ik denk dat het heel precies um, een bepaald gevoel uh, treft. Alsof het gevoel eigenlijk um, net zo goed in het liedje bestaat als dat het in, in mij bestaat. En het is eigenlijk juist de, de muziek die, uh, die me dat gevoel geeft. Het is eigenlijk juist dat, dat die muziek die is ook zo blauw en die tekst is zo blauw. En de, de piano, ik vind sowieso, ik luister heel graag naar piano en... Um, en nou ja goed de stem van Johnny Mitchell is natuurlijk heel erg mooi. Hey Blue, there is a song for you in coming. underneath the skin an empty space to Het gaat over verloren liefde, maar ik denk dat waarom het voor mij een belangrijk liedje is, is dat het me ook heel erg liet zien toen ik 15 was en het moeilijk had, dat je liedjes kunt schrijven over dingen en uh, dat ze daarmee... Niet, misschien niet overgaan of beter worden, maar een vorm kunnen krijgen en dat je je er dan uh, mee kunt verzoenen. Ik heb er naar geluisterd op momenten dat ik, uh, uh, dat ik niet kon slapen of dat ik, uh, dat ik treurig was en daar, daarom doet dat me er meer aan denken. Maar meestal kan ik al oh, eigenlijk ik kan heel goed slapen. <laughs> ik slaap ook heel graag als er wat aan de hand is. Dan ga ik gewoon slapen en dan is het de volgende ochtend uh, weer beter. Maar zeker vroeger, zeg maar, toen ik 14, 15 was. Uh... Nou ja, zeker in de puberteit waren liedjes echt levensreddend. Gewoon om, uh, om te kunnen luisteren naar andere mensen die hetzelfde meegemaakt hebben of iets wat, er, wat erop lijkt en die ook die dingen voelen en voor wie het ook zo belangrijk is. En die daarnaast ook laten zien dat je, dat je iets kan maken van wat verdwenen is. En ik denk dat, dat mijn eigen werk voor mij ook echt die... Uh, um, dat, dat, ik wil mijn eigen werk is in die zin ook heel, heel troostrijk. Dus daar gaat het ook over. That hell's the way to go. Well, I don't think so. But I'm gonna take a look around it. All blue. dacht laatst want toen had ik al mijn oude CDs uitgezocht van, van wat, welke wil ik bewaren en wat kan weg en, um, en toen dacht ik van zal ik daar naar luisteren of ga ik me dan weer precies net zo voelen als als ik me toen voelde en toen heb ik er niet naar geluisterd maar misschien zal ik dat later vandaag doen There is your song from me. Schrijver Eva Meijer over Blue van Joni Mitchell. Sol uit Scandinavië, uit Zweden. Arvid Nero maakt deel uit van de band The Magnolia. En heeft ook een soloalbum dat verschijnt deze maand. Mother Earth staat erop. Garfield Nero was dat met Mother Earth. En morgen in Nooit Slaap is Max Kisman te gast. Hij is bekend vanwege zijn illustraties voor de Volkskrant... en het Financieel Dagblad. En hij heeft nu een boek uit Sex Only met erotische tekeningen... uit meer dan 30 jaar dagboeken. En er is ook een tentoonstelling over in Den Haag... in het Museum Meermanno. Oh, dat morgen zometeen de EO met Dit is de Nacht. Ik wens u een hele fijne nacht.